Yeah. <laughs> Een oh week, ding. Een week, zeg wel, de oh. groot. Een week. Oh. Huh? Een week. Nou, daar gaan we weer, hè. We gaan er weer stevig tegenaan. maar we zitten natuurlijk bommetje, bommetje. u weet hoe het gegaan is. Vakantie, hè. Dat was maar een vrolijke boel. Ah, hoor even. Hoor even. Wie hebben we daar? Goeiemorgen. Ah, we hebben nee, nou, nou, reis was het nou, weer hè? Ja, ja, we door. Door. Nou, het was ook wel op vakantie toe. Hoor. Ja, ja. Ik ben blij dat je terug bent. Dat ja, is de reis, hè. Gezellig. Ja. Gezellig. Ja. Nou, dit is groot. Zo, okay. kijk. Ja. Ja. Wat is er ja. ook. Ja. lekkere ja. kleur gekregen. Ja, ja. ja inderdaad toch ja. ja je ziet er inderdaad lekker kleurtje gekregen. Nou je ziet er heel goed uit, de geweldig! Wie hebben we daar! Ah, oh, nou eens! Je moet er weer wezen. Die weer begonnen hier. Ja, ja, ja, ja, We gaan er weer zeven ja, tegen We hebben er allemaal zin in, ja, hè? He, we hebben er zin, zin in, hè? Nou, we, we gaan er oh, tegen halen hoor. Ik, ja, Weet je dat ik een bekende Nederlander ben geworden? Wat zeg je nou toch, de groot? Ja. Hoor jullie dat? De groot is een bekende Nederlander. Hoe heb je dat gemerkt, de groot? In de vakantie. Een hele hoop mensen hebben vakantiefoto's van mij opgestuurd. Oh, dat hoort. Ja, dat lees je ook veel in de bladen, zal maar zeggen. Dan komen de meesten op vakantie bekende Nederlanders tegen, maken ze een foto van. En die dan, dat is tijd om leuk. Hebben ze jou ook gefotografeerd in de vakantie? Hier ben ik in het Hier ben ik in het paleis. Oh, je zit in je auto. Oh ja. Oh, dan ga je net de bocht om. Straat Straatruiken hier, zo. En hier. Je rijdt in één richting straat hierdoor. Oh ja. Gezwegen die straat. Je mag er helemaal niet in die straat deze ja, foto vind ik ook zo leuk uh, van mij, uh, dat ik die kruising hier op oh, zie je? Ja, Midden in Parijs. Het dat, stoplicht dat, dat, dat, dat, staat op Rood. Ja, je mag die kruising helemaal niet op. de Oh, je, dat nou? oh, dat je ziet oh. dat licht. Heb je het niet gezien? Oh, ja. Dat ligt tot op, ja, ja, ja. Oh, maar oh, maar, oh maar de en, en deze die wil ik uh, graag een. Hoe heet het een van wat oh. Deze vergroting dan, oh, ja. op, Hier, Dat passeer ik met die andere auto's, zie je dat? Verboden in te halen. Er staat een bord daar. Verboden in halen. Je mag helemaal niet verpasseren. Wat doe je nou toch al? Wat zijn dit nou voor foto's de groot? deze is een beetje bewogen, maar dat vind ik wel erg leuk. Ik rij 120 daar, dus daarom is hier Oh, je bewoont, uh, nou, ja, nee, ja. Dat je Dat je rijdt in de bebouwde kom, dan mag je daar gewoon honden. Wat nee, heb je nou wat nee, nee, laten nee, zien nee, met die foto? Ah, dit is toch Gendarmerie ja, Parijs? Dat, uh, rechts maar voor rijd. sorteren. Rechts voor sorteren, rechts voor. Je gaat over de vluchtstroom. Gendarmerie oh, ja, Toulouse, Gendarmerie hier. Marseille, wat is er allemaal politiefoto's? Daar krijg je nog een leuke kwitantie van binnen. Daar kan ik je dus aan af. Ik hoop het wel dat ze het aan de erbij doen, ik, ik wil er nog een paar bij bestellen. Oh. Oh. ...kaltiefoto's, maar dat politie. we Ga gewoon verder mensen, want we zitten natuurlijk Nocky, nokkie, nokkie, Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Weer zijn in Waarom? nieuwe seizoen. We staan Waarom? van Waarom? Ja, wat is de Je wou wat ik, zeggen wat, ja. even, je gaat mee met... Ik heb je Frankrijk. Oh, ik... je onderbreekt mij even. Ja. Oh, dat geeft niks. Dus oh, dan ga je oh, als je ja. iets, dan heb je iets belangrijks te zeggen, dan moet je... Natuurlijk, ga oh. Geef niks, de Groot, zeg maar, want interessant, mensen, even stil. Duurlijk, ja. de, uh, meneer de Groot ja. gaat even iets zeggen, die heeft een belangrijke mededeling. dan komt hij. In Frankrijk heb ik een heel leuk jongsjagaresje Dick. Wat zeg je nou, dan hoor je dat, mensen. De Groot, wat een interessant bericht. Wat leuk. heb ik heel veel mee liggen, dat oh, heb helemaal oh, roef de hoge noot, Welke hoge heel zingen. Oh, oh ja? Oh, jij hebt gezorgd dat ze hoge noten kan zingen? Oh wat leuk. Zou het misschien leuk zijn om dat nou te laten horen? Ja, oh, je hebt het zangeresje meegenomen. genomen? Ah, dat was leuk, mensen. Dat was leuk. Hij heeft de groot ontdekt. Ja, dat is altijd bijzonder. Hele hoge nootjes. En dat verzorg jij, die hoge nootjes. Nou, we zijn benieuwd, mensen. Wie is het? Hoe komt ze? Alicé. Ach, Alice, mensen. Nou, daar kijken ze even Oh, dat is even mooi, want er. Nou, maar dat gezellig. Gezellig Oh ja, la la. Lekker ding, beetje je? zieligers. Oh, er niet maar La ja. la la. La la la. Oh, ja. Ik, ik hoor geen, maar uh, er komt het hoge nood Ik maak mij ook voor zorgen, doe ik even mijn hand in het ijswater. Hand in het ijswater? daar kom ik. ik, ik. Alleen zee kom ik, daar kom ik hoor. Nee. Oh, uh, ja, ja, roetstal. Ja, ik jou! Ja, met die weer, kijk. Ja, maar wat, wat doe je nou, de wat, wat is nou, wat ja, ja, doe je ja, nou, is dat ja, uh, je uh, ja. zit je met je hand, uh, de grote de, uh, de Groot? Wat ja, nou, knijp je in, de Groot? Wat knijp je nou in? Het ligt aan hoe een Hoe je knijpt? is Hallo, ik weet niet waar mijn Hey, ja, Wat laat nee, je eens even een keer ja, doen? Jop, Eerst de eerste hand nou in het ijswater. We vinden binnen het ijswater. Ja, het is koud. En nou ja, wel, maar, kom ik hoor. Ja, komt die mevrouw. Te zeggen een hele goede middag allemaal. Hey, en doe ik. Zullen we resileren? En doe ja. Op weer aanwezig, ding! We beginnen het nieuwe deze... seizoen. Ja. Of ja. Nou, mijn bloeddruk begint alweer te stijgen hoor! Ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. De de wat is dit nou? Een... Ik denk nou, ik ga lekker rustig, ik begin het nieuwe seizoen. Ik hou me klaar. Ja. Begripvol, ja. iedereen ja. heeft ja. problemen, ja. weet ik veel. Ja. Maar we zijn er geen 10 minuten ja. mee. De ene is kwijt. de ander is een autopijt. Waar zijn ja. we dan mee bezig? En ja. hoe hoog is hij nu? Hoe, hoe hoog is wie? Uw, uw bloeddruk. Hé, wat kom je doen? Wat is er? Nou, ja. oh, dat is misschien even leuk om te oh. vertellen. Ik okay. zat met mijn vakantie in Zuid-Frankrijk aan het zwembad en ik kreeg oh. ineens een geweldig idee. Ja, ja, een geweldig ja. idee. Voor oh. een nieuwe rubriek. Een nieuwe rubriek, toch niet hier, hoop De ik, weglooplijn. Weglooplijn? Oh. Wat is nou de weglooplijn? De, wat de weglooplijn, het? ja. ja. Oh, waar gaat het over Dus dat ik zal wel ja. zeggen, uh, iedereen die, uh, die weggelopen is, ja. uh, die kan bellen. Oh, wat een ja, ja, je... Misschien even, kan ik even de. Ja. Even de, de actietune oh, laten ja. ja, horen? Oh, ja. ja, ja. De weglooplijn. Ben je weggelopen? Durf je niet te bellen? Laat het ons dan doen. Wel de weglooplijn. Vertel hoe het met je is en wat je nodig hebt. Vermeld een telefoonnummer of adres waar je ingesproken bericht heen moet. Wel de weglooplijn. Bereikbaar vanuit binnen- en buitenland. Bel 035 628 2828. Oh, ja, ja, maar, maar, maar, hoe, er, hoe werkt dat dan? Ja. Hoe gaat het dan in zijn werk? Ja. Er zit hier iemand aan de telefoon. Oh, wacht maar. Wie ja. gaat dat presenteren? Wie is de presentator? Ome Joop? Ome Joop? natuurlijk. Een geweldige. Ik niet, oh, nee. gewoon Wat is een vrouwelijke rol? Een man met ervaring. Oh, uh. wat met ervaring, dat ja. is toch helemaal niks? Ja, nee. De telefoon, ome Joop zit hier aan de telefoon. Ja. Als de telefoon gaat, neemt ome Joop op en luistert wat de problemen zijn. Dat lijkt me nou helemaal niks. Ja, dat lukt me dat net doen. Wacht dan, wat je bent. zitten bellen, je houdt. We spelen die niet ja we op, op, op, Ik voor iemand die uh, weggelopen is. Ja, he, ik weet het nou, Ome Joop, neem die telefoon op, wat gaat u dan allemaal? Eh, op. Hallo, met ome Joop, wat ja. moet je joh? Ik ja. uh, spreek met uh, mevrouw Jansen uit uh, Beeldhoven. Met mevrouw Jansen uit Beeldhoven? Ja. Ja. Spreek ik uh, met de weglooplijn? Nee, met ome Joop! Hé, Joop! Oh. We, zijn van de... we spelen ik toch, ik toch even met ja, de wegloop? Ja, dus doe dan ja, dan ja met de weglooplijn. de weglooplijn. Met ome Joop! Ja. Ja, met ja. mevrouw Jansen uit Beeldhoven. Ja, wat is er joh? Ik wou u even vertellen, twee weken geleden. Ja! Toen uh, liep ik te winkelen in de dorpstraat in Beeldhoven. De winkelen in de dorpstraat, ja. Uh, het zal rond vijf over twaalf zijn geweest. De Toen uh, liep ik uh, slagerij Boeschoten binnen. Het de groot. wat maakt het nou allemaal uit? Maakt nou een beetje tempo. Je liet de slagerij binnen. Ja, nou, klaar, uh, en toen. Nou, nou, nou, nou. en uh, uh, daar had ik nummer 66. Ja, je had nummer 66. En, 66. En, uh, nou. toen bleek dat er nog 16 mensen voor me was. Ja, nou, nou, nou, nou en, en toen, toen, toen. Toen ben ik weggelopen. De weglooplijn. is toch heel. Dat, dat is toch niet de bedoeling van de wegloop? Dat je gaat bellen. Dat je bij de slagerij bent weggelopen omdat het te druk was. Oh, Schrijf je graag. Ik loop bij de bakker ook. Nee, daar gaat het ja. drukker. Daar is het ja, oh, nou maar, daar gaat het niet over. Het gaat over de weglooplijn, over mensen die zijn weggelopen van... Ja, hier is een over van de weglooplijn. weglooplijn. Jongen, is het Ik het programma. O, Hoe zit o, het? He, he, he, he. presenteert het programma. Ja, okay, we ook een beetje in de klauw. Ja, ik presenteer het programma. kom hier. Er wordt gebeld. Waar is Hallo, met ome Joop. U spreekt met Henk de Jong uit Gouda. Spreek ik met de weglooplijn. Ja, hier is ome Joop van de weglooplijn. Wat moet je, joh? Ik wil even melden dat mijn hond. ...Crees is weggelopen. Oh, bel jij omdat je hond is weggelopen? Uh, ja, want hij kan zelf niet bellen. De weglooplijn. Ja, die, zeg, welke hond kan er nou wel zelf? Dat is er... uh, Loo, zes, dan zes, toch. Dat gaat het toch echt. Zijn poten zijn uit dik, de dikke. De, de groot. De dat hebben niet. Het gaat niet over weggelopen hondjes en oh, poesies. Hij ja, zou het trouwens het nummer niet eens weten hoor. Het gaat over weggelopen kinderen, ja! Zal ik nog even één keer het spotje laten horen? Dat om even duidelijk we, ja. te maken waar het over gaat. Natuurlijk. Even luisteren. Daar komt nog een luisteren. Keer, luisteren de weglooplijn. Ben je van huis weggelopen? Durf je niet te bellen? Laat het ons dan doen. Wel de weglooplijn. Ja. Lijn. Vertel hoe het met je is en wat je nodig hebt. Vermeld een telefoonnummer of adres waar je ingesproken bericht heen moet. Bel de weglooplijn, bereikbaar vanuit binnen- en buitenland. Bel 035-628-2828. -28. Dat is goed, want dat is dus de bedoeling, hè? Daar gaat het dat om, dus kinderen moeten uh, opbouwen kinder, als ze van hun huis hoor. zijn weglopen. Oh, kunnen ze naar de weglooplijn bellen, bellen. Oh, en kinderen. vertellen hoe oh, en wat? Oh, ja. Dat ja. weet ik wel, Dick. Oh, oh. Nou, dan, dan gaan we nog een keer, hè? Gaan telefoon we weer, weer je op, op, Ja, nou, hé, hey, ja, hallo, hé, hey, hé. Wat is er jongen, met Joop? Van de Weglooplijn? Ja natuurlijk, Van de Weglooplijn! Hoe u spreekt met Keesje de Jong. Hier joh. ik, uit Gouda. Ik ben het kleine broertje van Henk de Jong, die u net over die hond hebt gebeld. Hé, de grootpap maakt het dan uit of het broertje schiet nou op. Je bent van huis weggelopen, schiet op, knal door. Ben je van huis weggelopen, joh? Ja, oma, joh. En hoe oud ben je? Ik ben vijf jaar. Vijf jaar en dan al van huis gelopen. Waar woon je? Ik woon in de OCD-straat 23 in Gouda. Ja, dat is heb je enig idee waar je nu bent? Ik, ik sta nu op de hoek uh, van de uh, Osje-D-straat in Gouda, ongeveer bij nummer 43. De, de, de, de, de beter vlak bij huis. Ja, ja maar, maar ik mag van mijn moeder de stoep niet af. De dik van mijn kaasje, is dik van mijn kaasje, de van elkaar, show, is dik van mijn kaasje, de dik van mijn kaasje, de dik van mijn kaasje, and you let your radio watch the one can never listen to nou boy now is a Het vergeet, misschien het oh, nieuwe goed. seizoen begint, misschien Dankjewel. heb niemand, ik praat ergens over, ik laat me gaan misschien, maar nee hoor, happaka, daar is hij weer niet meer. Nee, nee, hij is uh, die, nou, leuk, had ja, had ja. een heel leuk idee. Nou, ik word een beetje moe van al die ideeën, net die dullers met die ideeën, iedereen komt met ideeën, het is allemaal niks. Nou, wat heb jij om, om, voor ideeën? idee? heb uh, het lieve uh, seizoen, je denkt, uh, nou, het is allemaal een frisse wind waaien, maar nee ja, hoor. Gewoon die, oh, die oude zooi, ik kom weer voorbij, allemaal. Ja, ik wou de prijs veranderen. Samen met de Leo. Heb ik een, een heel Komt nieuw concept? Ja, dat is een ja, heel, heel, groot. Ik dacht we we daar... Je kan heel, niet zo goed die programma's van vorig jaar opzetten. Het is een heel, heel nieuw concept. Een nieuw concept, die, concept. Die, concept. Ja, ja. wat is er nou nieuw aan Dikke Leo? Al, al, is die afgevallen? Al alleen, al alleen de opkomst van Dikke Leo is al wezenlijk al. De opkomst van Dikke Leo ja, is heel anders dan vorig jaar. een Kom gewoon het. die trap af. Zie je het niet? Nee, het niet. wat is er dan anders dan die trap? Daar kijk, dan. kijk eens even goed. Als je het niet ligt, ja. zal, zal ik het maar zeggen dan? De leuning zit aan de andere kant. Oh! Wat een vernieuwing. Wat een ja, vernieuwing. De leuning zit aan de... Ik denk, er komt een heel idee. nieuw... Ja. Nieuwe trap op nee, hun landpalen ja, uit. De leuning, leuning zit aan de andere kant. Simpele dingen en toch... Nou, had je ook in plaats van een trap naar beneden... Een trap naar boven kunnen doen? Dat had ook gekend. Ook, geken, ook een goed idee. Misschien nou, van volgend wat is dan voet niet voet alles die. tegelijk. Een trap naar boven, okay. een trap naar beneden. Wat hey. maakt het nou uit? Hoor. Maar ik ben uh, blij dat ik er weer bij ik ben. Nou, in ieder geval, ze maar ze maar... Nee, de eerste ja, uitzending alweer. Hier is weer Dikke Leo. Ja, jammer genoeg. Uh, met de prijsvraag Met nee, die prijsvraag. Dus, dus weer krijgen we al die vragen van die grap nee, of opladen. Nee. De... nee, nee. Dat wordt de... heel anders. Nee, dat wordt nieuw. Dat wordt gloedje nieuw, maar zeggen. Oh, er komt iets anders. Er komt iets nieuws. Nee, ja, nieuws. Dus nós, wij komen steeds met spreekwoorden. Of alle verspreekwoorden. Alle spreekwoorden. Juist. Alle spreekwoorden. Ja. Die een kaal voor het onder? Ja, ja. Valt er zelf in. Dat is heel bekend. Ja, hij is niet door, goed bezig. is niet goed. Grijp je wel. En, uh, je kan ja. beter een ander laten uh, groeien. Deze is ook leuk. Uh, ik ben van de zenuwen over mijn stuur gespannen. Dat is ook ja, grijg, hè? Ja, Dat ja. is ook kompies, ja, ja, ja. Ook een combinatie van die Op die manier, Ja, en uh, wie uh, uh, z'n dat... uh, moet blij zijn dat het niet andersom stond. Oh, ja, Dat ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, is, ja, is ook een leuke. Ik heb er ook één. Beter een half ei, Dat is stink-ei. Een stink-ei? Dat moet zijn lege top. Oh, dat Ja, hoor, van natuurlijk. natuurlijk. Nou, voor de winnaar is het dan weer een schitterende prijs. Oh jou, ja, hoor. is dat weer zo'n zo, schitterende donkerblauwe rugzak waarop we gouden letters dus daar is het begin wel, hoor. Ja, het begint wel. Ja, het begint wel. Maar oh, begin nou, we nee. hebben contacten momenteel met contacten. Taiwan. Oh, ja. Want daar, ja, want Taiwan. daar zit de, de inkoper van de tros uh, hebben dingetje. dingetjes. Ja. Ja. Wat is dat nou? van, van, van ja. momenteel. waar zit die? In, uh, Taiwan. In Taiwan. die, die loopt daar rond om hebben dingetjes te zoeken. Ik, ik heb hem aan de toe... prijsvraag en Ik heb hem onder de lijn ja. Oh, dat, hey, heb dat je... is ook toevallig. Dan kunnen we gelijk van van vragen of hij al wat gevonden heeft. Hallo, uh, uh, ja, meneer een Van Zwieten. Uh, ja, hallo, hier is Van Zwieten in Taiwan. Hallo. Ja, hier is Van Zwieten in Taiwan. U zit rechtstreeks in de uitzending. Ja, u spreekt met Van Zwieten in Taiwan. Ja. Heb u al wat gevonden? Maar. In Taiwan. Ja, dan schreef u mee met van Zwieten in Taiwan. Ja, nou, uh, maar ik bedoel, heb u al hebben dingetjes gevonden? Wat hebben? we? Heb u, heb Zong, u al hebben dingetjes gevonden? Heb Hé, ja, we nee, zitten al te komen op de oude in Taiwan al... Ja, daar spreekt u mee met Van Zwieten in Taiwan. Ja. Nou, heb u in Taiwan, meneer Van Zwieten, al... Daar spreekt u mee met Van Zwieten in Taiwan. Ja, nou hebben weten dingen we het wel. in Taiwan. Ja, met Van Zwieten in Taiwan, ja. voor de ik zoek hebben dingen. Ja, ja dat weten we. Nou. En heb u al wat gevonden? Wat heb u gevonden? Nee, Heeft of u, u al wat gevonden. Je, of je al wat, wat gevonden hebt daar in Taiwan. Wat dus heb, heb je wat? Wat, doe je, wat heb je gevonden? Zijn er gewonden? We gaan ophangen met die man. Dit kost oh, allemaal uh, tijd. Wat is het nou uh, voor uh, een slechte uh, toestand uh, allemaal? Ik weet niet of het u interesseert. Nee. Maar ik heb toevallig hier oh. een uh, hele leuk hebben dingetje. Oh. Dat bellen we. Oh een, leuk. We hebben dingen. Ja, wat wat hebben u dan? Het is een uh, opblaasbare rallen vimbar. Oplaasbare rallen oh, oh, oh, oh. Wat kun je, je oplazen? Ja. ja, dat kun je elke rallen natuurlijk. Ik zal er even eentje oplazen. Dat oh. is misschien wel leuk. Ja, leuk. Dat hoeft niet. Leuk. Ja, we wachten wel even. Het is toch geen nut. Het is radergaat. Hallo meneer Van Zwieten. Hij <krijs> zou... gaat er half in maar op. Dat is een flink, je met een ja, maar daar ja, we hebben We, we wachten we wel even. Hoor. Lach, allah, maar gaat er niet ja. op ons gemak half in maar op. Hij komt al. Hij komt al. Dat is toch niet. Ja, hij, hij komt al. omhoog. al. Ja, hij hoeft ja, er kom... al. Hij komt al. Hij komt er de radio al. Hij komt al. Hij komt al. Hij komt de gaan oh, hier wat kinderen weg, die ja. de deur. Ja, dat is niet gek, dat toch Hij is, maar, ja nee, ik heb hem bijna al, hoge blikje nog hoor. Zo'n ja. zo moe van de groot, kunnen we die gewoon ophangen, ja, dat is toch zonde. Het een heb Ja, zeker een heb Een opblaasbare oh, Ralf-inbar. Ja. Oh, zo is hij wel hè. Hoe groot ja. is die? Hij uh... is uh, 2 meter 10. Oh. 2 meter 10. Oh, dat is een flinke jongen. Ralf-inbar, die is niet hoger dan 1,40. Is het zo, is hij ja. 1,40? De hoge niet. Oh, dan de er even een beetje lucht uitlopen. Oh, oh, dat is ja, helemaal dan. niet nodig. Ja, dat hoeft helemaal ja. ja, niet. Sniffer Zwieten. Ho, oh. ho, ho, ik even. Hallo meneer Wat gebeurt nou oh. er het, oh. het ding is dat ze rakettenlucht ingeschoten is. Hè? Oh ja. ja. we zo'n mondertje Dan we nog moeten gaan uitkijken. Dat zien we nou dan volgende eeh, keer wel. Dat maakt ik wel. bel volgende ja, week. Nou, ok. ben, belt u ok. ons ja, ok. niet. Nee. Ik was Henk van Zwieten die Taiwan. Ik was hebbendingetjes. Zijn we De eerste uitzending is er. Dan komt er al jou met de eerste prijs. Ja, de eerste prijs is er inderdaad. Ja. Ja. Ook het eerste spreekwoord. Nou, de vijf, eerste ben spreekwoord. nou wat is het eerste spreekwoord? Uh, Dat de de eerste de spreekwoord. spreekwoord. Uh, het eerste spreekwoord, het eerste gedeelte dus, wat wij opgeven is. Als de kat van huis is. Nou, goed. Puntje, puntje, puntje. Puntje, puntje, puntje, wat puntje, puntje, puntje. puntje, puntje nou, dat dat punt? Mot het tweede gedeelte moeten de luisteraars. Oh, dus invoeren oh, oh. de gat van huis is. En de rest moeten ze zelf. Wat is het Wat leuks komt Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk ja. Hè, ja, ja. Nou, Als u dat hebt, dan uh, schrijft u of e-mailt u e nou, en maar is dik makkelijk. voor elkaar. Ja. ja. Apenstadje trofs.td. Ja. En als u een leuk origineel Orgineel, uh, uh, tweede gedeelte een uh, aanvullend oh. ja, op die spreekwoord kunt, ja. dan of maak ik prijs hè? op die. Uh, nou, op wat het ook mag weten. De wezen. rugzak is het. Ook, ook nog oh, nog steeds. Oh ja. Tof natuurlijk. Die motte ook op. Zolang ja. de voorraad strekt. Ja, dat is. Maar. Hop is op. Je moet er snel bij zijn hoor. Ja, hoor. er maar op. Want de enige echte, niet nou. even naar meneer De Groot. Ik oh, had nee, zo, zo gehoopt dat we hier ook niet meer aan toe zouden komen. Dat dat voor jou ook, stel. in dit seizoen, daar zijn ze weer hoor, de 30 Hallo seconden fans. van die halve zon. Hallo, vins. Hallo, vins. Hallo Hallo hier de de is meneer De Groot. Hier is meneer De Groot. ook in dit maken. nieuwe seizoen ja, ja. zullen we ja, ja. aan meneer, het joh, eind van die de uitzending speciaal dat het niet 30 gebeuren, seconden ja. worden gereserveerd voor het fanclubnieuws van meneer. Ik hoor het, ik, geloof, met ik met hoor het, met het, met, het, het is, met, he, de groot, het is toch niet waar hoop ik zo. he? We hallo, gaan uh, het toch niet meer meemaken? Hallo, met mee de groot. Hai boerenlul. Hai, hallo. Met wietz in wein je ik de de fietsen. Hij ik zie te luisteren. Zijn, zijn jullie weer begonnen? Ja, ja op zaterdag adem, uh, 1 johan. september. Hè? Ah, ik denk al, oh, wat komt die stemmen bekend ja. voor je? Was jij, je? Ja, weer. we zitten net bezig met maar 30 seconden. Oh, hij hey, luister eens. Werk je nog met die andere boerenlul samen? Hè? We hebben het uh, dik voor elkaar. Ja, is die er ook weer? Ja, die staat naast me. Oh, gaaf jongen. Ja, wil je hem hebben? Ja, gaaf, want ik heb hem wel een het is ik heb daar geen zin. Is ja. van de Het is van de Bakken. Nou, gelijk nou de eerste uitzending. Of weer met die halve? Hier, oké. hallo, Wietze. Die... Ja, voor elkaar. Ja, voor elkaar. Ja, hoor. Nou, dat hoeft nou niet iedere keer te gaan. een stapel en gediend. Hou nee, ze nee, lekker nee, voor nee, jezelf. Zal ik die even... Nou, nee, doe dat de andere keer. Een voor ja, eindje eindje nou, eind. Eind. Ja, maar, op, van, van, voor je. we hebben er geen tijd voor. De het zit al dit Ja, zal ja, so best maar, maar. Je kan echt niet. Start die eindje? We hebben die! een Ah! Heb jammer, nou voor! jammer, nou ja, we zijn er allemaal bij helaas. Ik moet het internetadres nog even Tuurlijk, We moeten even de laatste vraag doen. Of u een leuk antwoord weet... ...of de eerste verdeel van het spreekwoord... De Spreuk, het is een spreek... ...of een gezegde. Als de kat van huis is... ...puntje, puntje, puntje. Maar puntje, puntje hoeft niet natuurlijk. Ik vond het aanbestaartje... ...trons.nl. En dan maakt u een kans op een schitterende prijs. Ja, nou die rugzak Ja, ja, die rugzak ja, op is op, zolang, zolang, de jou, hoor. zolang de vorm op is op, Ja, nou beter op is op, wat een vrouw ik ja, allemaal We zijn er weer volgende week, hetzelfde we. golf Dus mocht u tijd hebben, dan bent u weer van harte welkom.